NOS Nieuws van 11 uur. Dit is rondje gemaakt met het NOS Journaal. De man die vanochtend in Brussel werd opgepakt met een nepbomgordel... is een bekende van de Belgische inlichtingendiensten. Dat hebben minister van Justitie Geens... en het federaal pakket tegen Belgische media gezegd. Minister Geens zei verder dat de verdachte mogelijk in verband... kan worden gebracht met de islamitische terreurbeweging IS. De man die werd opgepakt bij een winkelcentrum in Brussel had geen explosieven bij zich, maar wel iets wat op een bomgordel leek. De straten rond het winkelcentrum werden ontruimd vanwege de bommelding. In Jordanië zijn zeker zes grensbewakers omgekomen en veertien gewond geraakt bij een bomaanslag. De bom was verstopt in een auto die geparkeerd stond bij een vluchtelingenkamp aan de grens met Syrië. In het vluchtelingenkamp zitten tienduizenden Syriërs die naar Jordanië willen. Toen een konvooi Jordaanse militairen langs reed, explodeerde de bom. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de aanslag. Het Jordaanse leger maakt deel uit van de internationale coalitie... die in Syrië en Irak strijdt tegen IS. Minister Dijsselbloem van Financiën is positief over de overeenkomst... die EU-landen hebben gesloten om belastingontwijking tegen te gaan. De lidstaten hebben enkele bindende afspraken gemaakt... in de strijd tegen belastingshoppen. Volgens de minister wordt het daardoor voor bedrijven een stuk moeilijker om minder belasting te betalen. Hij noemt de afspraken wel een eerste stap. In de toekomst zijn meer maatregelen nodig. Personeel van een bedrijf dat failliet gaat krijgt invloed op de financiële afwikkeling. Er is een Kamermeerderheid voor een PvdA-voorstel om personeel eerder mee te laten praten als een bedrijf ten onder gaat. Zo moet worden voorkomen dat een faillissement gebruikt wordt om makkelijk personeel op straat te zetten en vervolgens een doorstart te maken. Ook kan het personeel voorkomen dat de top bij een faillissement zichzelf op de valreep nog een bonus geeft. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien en ook af en toe zon. Door 20 tot 23 graden. Morgen een stuk warmer, maximaal 26 graden. Wel kunnen in de loop van de dag stevige buien vallen. Dit was het NOS vanavond. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De Randstad viel op de A4 richting Amsterdam. Bij Leidschendam staat 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijfschok is dicht. A9 naar Alkmaar voor het knooppunt Velzen 3 kilometer. En bij Gorkum op de A27 Breda-Utrecht staat in beide richtingen 3 kilometer file. De brug is daar even open geweest. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Net zoals de volgende artiest, Johnny Jordaan. Pseudoniem van Johannes Hendrikus van Muusche. Hij is geboren, of was geboren in Amsterdam op 7 februari 1924. En al daar overleden, op 8 januari 1989. Hij was natuurlijk een Nederlandse zanger en vertolker van het levenslied. En hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam. En natuurlijk in het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. En uh, Jordaan zong vanaf zijn achtste jaar... Dat deed hij samen met zijn neven Karel Verbrugge, beter bekend natuurlijk als Willy Alberti. Dat deden ze op straat en in cafés liederen om geld voor zijn familie bij elkaar te sprokkelen. En op negenjarige jarige leven verloor hij een oog in een stoelpartij met Karel Verbrugge. En de naam Johnny Jordaan gebruikte hij vanaf zijn veertiende. Toen hij zijn vrije tijd, hij werkte in verschillende baantjes, in cafés bleef zingen. Na de oorlog kreeg hij een baan als zingende kelder in het Amsterdamse café De Kuil. En de dood van zijn moeder in 1952 bezorgde hem naast veel verdriet... Waarschijnlijk ook zijn eerste echte lichte hersenschudding. En de doorbraak was in 1955, toen we naar een wedstrijd... die platenmaatschappijen Bovema in samenwerking met de Louis Norette... had uitgeschreven om de beste stemmen van de Jordaan te vinden. En hij bracht zijn eerste single uit de parel van de Jordaan... met op de B-kant bij ons in de Jordaan. En u hoort nu Johnny Jordaan met Geek Pijma Amsterdam. Hij was een week in Parijs om de contributie te verderen. ome een piet de secretaris zetten maanden voor die tijd. Is een eentje Frans zitten leren. Maar toen niemand hem verstond deed hij man. Want de zong op de de Pico. Geef mij maar Amsterdam. Dat is mooier dan Parijs. And I'm Van de hoogte kreeg je te baat. Als de slager niet toevallig net zo lange stal te greep, had die nooit geen brood meer gebaat. Van de schrik gingen ze gewoon naar beneden. In de kolonk op de zei: geef me maar Amsterdam. Dat is mooier dan paard. it's a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 weet niet hoeveel mannen wipten er nog even bij, wat meteen de reuzen chaos gaf. Brandweer en politie rukten uit en iedereen riep luid: kruis, kruis, kruispunt vrij, kop, kop, kop erbij. Lieve vijf minuten later thuis, dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Huis, thuis, thuis, thuis te vrij. Kom, stop, kom erbij. Lieve vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. In een dusje voetje reed familie van de sloot.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 Lieve vijf minuten later thuis, dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis, plus Kop, Kom, kom, kom, bij. Lieve vijf minuten later thuis, dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. En zojuist hoorde u Johnny Hoes en de Zwarte Zes met Kruispunt Vrij. En daarvoor Willy Alberti en Johnny Jordaan met, uh, met Moeder. Hoe kan ik je danken? En uh, Johnny Jordaan, die kreeg in uh, 1952 een ontmoeting met uh, Johnny Krijkamp. En uh, ja, Johnny Krijkamp die... Uh, u moet er weer uh, rijk te gooien. En het, die kennen we natuurlijk als acteur. Maar ook als zanger. En ze deelden een voorkeur voor practical jokes en andere ongein. En twee besloten samen te gaan optreden. En maakten naam in de Snambel circuit als Johnny en Rijk. Rijk speelde de handige jongen, de aangever. En Johnny is Lemiel. En bij de Afro-televisie behaalde successen met de, de Johnny en Rijk-show. Waarin ze vele materialen gebruikten voor het Engelse komische duo... Morakambre en Wise. Met de kruikamp in de rol in uh, die van de bijna handen Erik uh, Moraker... Moren Cambra moet ik zeggen en de gooien als de aangever Ernie wijst. U hoort u? Sorry, te samen met Rijk de gooien. Het oude sopraan uit de Jordaan. Je had er twintig jaar geleden moeten horen. Toen noemde men haar nog de grote nachtegaal. Als Borders dochter in een stijfselkist is geboren, werd ze beroemd, haar stem was kolossaal.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 Woont ze eenzaam in een afgekeurde woning. Aan het voetje van de oude Wester leeft ze voort. Ze trekt van de reis, dat is haar enige beloning. Er is geen mens meer die ze met haar stem bekoort. In haar kast ligt vergaan een tuiltje rozen. Van toen ze in de hoogste kringen mocht verpozen. Die is gedaan. Ik jouw aan.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 Het is gedaan, met jouw sepraak. Want de is compleet naar de man. Togezee, de ons... Denk je niet zo aan, Johnny, denk je niet zo aan. Ik vind ze mooi. Het is toch maar een plaatje. I always, ship it around. ging een dagje naar de stad, of schoon niks te zoeken had. Toen vond ik daar mijn grootste schat: een engel. En ze had een Wipnus en een kersemond. Kersemond, kersemond. Ze had een Wipnus en een kersemond. En wang als twee appeltjes rond.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 Vijftig jaar zijn heen gegaan en onze liefde bleef bestaan Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag Naar haar wipneus en een kersenmond, kersenmond, kersenmond. Naar haar wipneus en een kersenmond En wangen als twee appeltjes rond Wangen als twee appeltjes rond Wangen als twee appeltjes rond De hele Willemstraat is dingen in roer en ieder trok ze zonder ze pakken ja. moest de manken nijles, die je was gepiept, niet ze alle en ik begraven gaan. Familie leien en ieder die je met gekeken. De Loterijclub in het viscalesie westpresent. Oh. Gerrit die lief zwaait met zijn vrouw. Met een rode des, maar ook verder in de rouw. En al de kraaien, zoals gewolkt van geneuidje vies. Sloegen een schele dries, ga partijen achter uw kies. In de buurvrouwen jammerde sapperloot. Die arme manken eilen zo in een dood. S'avonds is hij vallen gestaan Gezond en wel naar bed gegaan En vanmorgen zo ineens dood opgestaan Zijn vrouw werd door de hele buurt gekondoleerd En die riep zo de hart meeste altijd waard Aan een kant is het goed dat hij hem is gekrepeerd Want zo'n lollig leven heb ik nog nooit gehad Hij had nog nooit een cent verdiend want altijd de wessel los. Nou krijg ik tenminste honderd gulden uit de dode bos. Toen de stoet voorkwam, toen hijs me zo heel droog. Die arme manken uit het ramen van vier hoofd. En in ieder riep opzij, hij is gemeen genoeg, ze piet. Bovenop je testen springen als je hier de kans toe ziet. Toen het gelijk beneden kwam, werd die heel net. Met blommetjes in het eerste rijtig neergezet. Daarop stapte iedereen in de rijtuigen meteen. Eén, toen ging de stoet de begraafplaats heen. Maar in de Spardammerstraat werd eerst gestopt, oh zo. Bij een kroegje op voorstel van bart. Ze haalden nijlers netjes uit de rijtuig. Zetten hem toen zo lang, maar rond de ritbaljart. Toen een partijtje stootte. In de heel roudstoet ziet, zocht in de oude kat vergetelijk uit voor hun verdriet. Toen er soepie dronken werd, riep de Jongens, nou weer telers wegbrengen verre, in iedereen de is ze zongen dode Nelens, die zal nooit verloren gaan. Maar bij de begraafplaats, de gilde rode werd die arme manke staat nog onder het biljert. Nee jongens, ik ben er erg voor, we moeten die gozer halen hoor. Zonder Nelens gaat de voorstel lang niet door. De Nijlis netjes uit de kroeg vandaan Eens rijden in een gestrekte draad. Zingen dan eens je het Net of het een was Die hermen manken na naast zijn graf. Onder een dronken mans gespiets Een oude ketsgehuil. gehuil Viel me met een plong Bij Nijlis in de keu Oom, Haan, ze laten we niet langer blijven staan. Zand erover, maar in alles is gedaan. Toen oma Gerrit het hoorde, schrijven die in doos angst. Nog een erover, aan? Laat er eens Zand erover, Haan, wat meende eerst is even uit. Hij kroop die kult en hij stond er een bar op zij. En nou, toen werd het er zo aan de knoppartij. S'avonds kwamen ze en gedaan... wijl ze op geen benen meer konden staan... van de begrafenis terug... in de Jordaan. U hoorde muziek van uh, alweer Johnny Jordaan... met de begrafenis van Mankenijlis. En daarvoor hoorde u orkest zonder naam... met wipneus en Kersemond. En de volgende artiesten uh, is Tante Leen geboren in Amsterdam op 28 januari 1912 en overleden al daar op 5 augustus 1992. Aan werkelijk raam was Helena Kokpolder en later Helena Jansenpolder. zoals was een Nederlandse volkszangeresse samen met haar gabber Johnny Jordaan. Mag ze aanspraak doen, geldende op de titel De Beste Stem van de Jordaan. En dan tot pas op op haar 43ste. Het was voor het eerst, en toen was ze 43 jaar oud. Daarvoor verdiende ze de kost als schoonmaakster en garnalenpelser. En bezoekers van het café waar ze werkte en uh, zong om de gasten... daar zong ze om de gasten te vermaken, schreef haar in uh, voor een talentjacht die de Maatschappij Bovema had uitgeschreven. Wederom om de beste stem van de Jordaan te vinden. En ze baalden de tweede plaats achter uh, Johnny Jordaan. Want ja, er was maar één eerste plaats. En vanaf dat moment leidde haar naam de Nachtegaal van de Wilhelm... van de Willemstraat moet ik zeggen. De Nachtegaal van de Willemstraat. En die doet ze het samen met Johnny Jordaan. Tante Leen en Johnny Jordaan met de tijden van vroeger... Even wil ik nog denken aan die vroegere tijd, dat er mij iets moois kon schijnen.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 Een kop neeles jij. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daar van al? Je kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mij nooit op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daar van al?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 Toen moest ik wel opnieuw weer koffie maken. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, willen lust er een koffie? Iedereen natuurlijk. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan ook. Je kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mij nu op de koffie komt. Koffie. Lekker bakkie koffie Wat knapt de mens daarvan la Koen, moet jij nog koffie? Nou, dat weet je wel altijd, hè? Ja, nee, hij zal nee zeggen ja. Nou, maar je wordt er veel te dik van, hoor Je kan heel lang leven En je blijft ook gezond Als je mij nodig De koffie komt Koffie, koffie Lekker bakje koffie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 De liedjes van de leer, ze zijn nog niet versleten, dan gaat hij nog een keer. We zijn steeds naar Zandvoort uit. Zandvoort, iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En vandaag staat een klein beetje, nou ja, klein beetje... heel erg in het teken van de Jordaan. En voornamelijk uh, muziek van uh, Johnny Jordaan. En uh, ja, met uh, meerdere artiesten waar ik mee heeft samengewerkt. En uh, zometeen hoort u uh, een leuke plaat van uh, Piketanensje... Kwaliteit is niet meer om over de huis te schrijven... maar ja, het blijft gewoon een mooie plaat. He. Toch een beetje dat gekraak en uh, ja, dat schelle geluid. Toch een beetje terug in de tijd, hè? Maar u, is, u, hoort, u, u hoort eerst nog een nummer, gewoon. Uh, het team van de Jordaan. Flardenmuziek, waaien uit een café. Een klant laat de jukebox weer spelen. Een modern groot orkest voor een kwartje of twee. En de nieuwste hit gaunt uit hun kelen. Waar vroeger de hele Jordaans avond zat en zong tot genoegen van veel Een harmonica-speler zijn broodwinning had, staat een plaat een te kwelen. De Jordaan, de Jordaan is al lang niet meer wat het eens is geweest. De Jordaan, de Jordaan. Waar vroeger zo'n twaalf uur per dag werd gepeest. Waar het karige loon tweemaal na werd geteld. En je rechtsgevoel vaak op de proef werd gesteld. De Jordaan, de Jordaan. Daar zijn de verhalen die mijn vader vertelde. Als we zondags de buurten doorkruisten. Waar zwoeg de vrouwen in hun baaienrok levenslang in die stinkratten huisden. De gezellige straat waar ik steeds over lees, waar je heerlijk kon zwieren en zwaaien. Daar ligt in zijn vrije tijd de Jordanees, aan zijn auto een moer vast te draaien. De Jordaan, de Jordaan is al lang niet meer wat het eens is geweest. De Jordaan, de Jordaan. Zeer werd je om je oprechtheid gevreesd. In de crisistijd waren je vuisten gebald. Toen je door kolijns fusiliers neer werd geknald. De Jordaan, de Jordaan. Naast een oud pand dat men snel restaureert. Wordt een bouwvallig krot afgebroken. Een stichting die al deze huizen beheert. Heeft een deel voor studenten besproken. Zijn de Jordaners, waar zijn ze gegaan, vertrokken naar sfeerloze straten, op de gracht is een oud die kan blijven staan. Voor de vuilnisman achtergelaten. De Jordaan, de Jordaan wordt toch nooit meer wat het eens is geweest. De Jordaan, de Jordaan. We ons één keer per jaar nog een kermisfeest. Maar we zullen de kinderen je liederen leren. Als we straks je laatste verhuizen saneren, mijn Jordaan. Maak je blijven zien? Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van een cadeau. En ook die Duitse aqua -fiet. Die drie keer van een leven niet. In plaats van vodka of Engelse zin. Een picatane zie, een picatane een picatane dit dit gaat er altijd in. De een drinkt limonade, de andere drinkt weer wijn. Maar al die zoete spullen, zijn zeker niet voor men. Wordt zoiets aangeboden, dan weig ik er iedere keer. Ik haal me bij een drankje, een glaasje recht op neer. Wat het liefste wordt ik duid, van zo'n Nederlandse nuit. Een pikketanissie, gaat er altijd in. Een pikketanissie, maakt je blijven zin. Ik heb geen drink in zo'n Franse vernoot. Dat witte spul krijg je van mijn cadeau. En ook die Deense aquavit, Die drink ik van mijn leven niet. In plaats van wodka. Of Englischin. Een piketanissie. Een piketanissie. Een piketanissie. dat gaat er altijd in. Een piketanissie. Het pikotanissie gaat er ook in. Een dikke pikotanissie mag je blijven zien. Ik heb geen in zo'n Franse perno. Dat witte wil krijg je van me cadeau. En ook die Deense aardgewaalfiet. Die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka. Open zien, een, een pik het de zin, een pik het een pik het de zin, dat gaat er altijd te Een simpel melodietje, fladen van een liedje, blijf hier soms jaren bij. Lunch dus des wat net zo'n deuntje, betekent hey voor mij. Het een meisje dat ik niet vergeten kan. Het is een meisje dat er meer van weten kan. Iemand bij de buren speelde alle uren die melodie. Honderdduizend keer, alle dagen weer. Deze kip in het Dat verveelde mij toen zo. Dat ik op een goede avond en kan vragen om me alsjeblieft niet langer meer te klagen. Maar toen ik mijn hart beneden aan de trap met luchten was, toen zag ik jou. Ja. Het is een meisje dat ik niet vergeten kan. La, la la la la la, dat is een meisje dat er meer van weten kan. Want bij de buren speelde alle uren die melodie. Honderdduizend keer, alle dagen weer. Deze kip in het water -symphonie. Dat verveelde mij toen zo. Dat ik op de goede avond ben gaan vragen. Om me alsjeblieft niet langer meer te plagen. Maar het meisje waarvan ik dat meisje nooit meer horen Wordt nu mijn vrouw. La, la, la, la, la, la. Ja, en dat was Ronnie Tower met Kip in het Water. Daarvoor hoorde je. Hoorde u Johnny Jordaan met uh, Pikke En tot zover ook uh, deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Op deze dinsdagochtend bij de lokale omroep CFM Zandt. Als je dan denkt van. ik heb een stuk gemist. of ik wil het programma nogmaals beluisteren. aanstaande zaterdag. tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En voor nu, ik wens u een hele fijne week toe. Natuurlijk alvast een heel fijn weekend. en ik hoop dat we het een beetje redelijk droog houden. Want het uh, weer is af en toe een beetje. Uh, ja... het is iets camera's tijd. dat Jan laten we daarop houden. Zometeen nog orkest Jan de Vries met Oude taaien... Misschien nog Wim Zorneveld, brengen we door die Ome en de Haagse Bluffband... met zweer bij de knop van. Ik zeg tot ziens. Wie wordt lid van onze kring, de vereniging. Wie van jullie heeft nog animo? Animo. Leid het al op schaal, alles internationaal. Postpapier en dit de telefoon. Telefoon! Toegang is voor alle mannen vrij. Dus kom maar bij, dus kom maar bij ja. Word je lid van onze kring, doe dan nog één enkel ding Steek twee vingers op en zeg ons na. Sweer bij de knop van de deur Dat je nooit van een meisje zal houden Sweer bij de knop van de deur je noemt je mij de meisjes opkomen, kopen, van heel het leven is het nu een spel van vredestel.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 You have nothing to Het riet. En geen auto om de weg. Want die had je toen nog niet. Er, er ging scheef bij iedere bochie. bochie. Oh, wat dan lekker drogie. In een rijtuig viel. In een rijtuig In een